Wat ik altijd al had willen hebben? Een rusthuis. Een huis waarin van alles kon en van alles gebeurde. En ja, het is ervan gekomen. Ik heb een rusthuis gekregen met bewoners die er net zo over dachten als ik. Doe wat je het liefste doet. Maar helaas hadden we het niet alleen voor het zeggen. Daar was een boze buurman die zich overal mee bemoeide omdat hij bovendien ook nog eens de huisbaas was. Met het rusthuis van zuster Clivia? Spreek ik met zuster Clivia zelf? Daar spreekt u mee. Zuster Clivia, u spreekt met uw buurman, B.B. Bordevol. Oh, dag, meneer Bordevol. Hoe gaat het met u? Slecht. Rugklachtig. Ah, wanaar nou... Nou, Daar wil ik het nou eens niet over hebben. Zuster, Livia, ik ben niet alleen uw buurman. Ik ben ook uw huisbaas. Het huis waar u woont is mijn huis. U hebt het van mij gehuurd. En u zei dat het een rusthuis zou worden. Jazeker, dat is het ook. Een rusthuis. Maar uw patiënten zijn niet oud, en niet ziek, en niet moe. En ze rusten nooit. Ze doen altijd wat. Jazeker, ze zijn wat bedrijven? Ze doen waar ze zin in hebben. En daar rusten ze van uit. Ze gedragen zich als gekken. Eentje graaft in de tuin. Dat is Bobby. Hij tuineert. En een eentje maakt pruiken. Dat is Jet. Beeldige gebruiken Als u soms eens een pruik nodig mocht hebben. En een eentje graaft en timmert en boort en zaagt. Ja, dat is Bertus. Die maakt van alles. ...man in de kelder die allemaal levensgevaarlijke proeven doet. En daar bel ik u nou eigenlijk voor op. Vandaag of morgen springen we allemaal de lucht in. Oh, daar is de ingenieur. Die is zo knap en zo geleerd. Die vindt van alles uit. Telkens ontploft er iets. En laatst gaf het zo'n knal dat mijn hele telefoon kapot was. Oh, maar dat is al zo lang geleden. Sindsdien is er nooit meer iets ontploft. Ik heb het. Het is gelukt. Mijn uitwending is gelukt. Feliciteer me allemaal. Feliciteer me. Bezoek me. Bezoek me. Gat hey, U maakt me zwart. En, en, en die ontzettende knal. Wat was dat? Oh, mijn een chromosoom is uit elkaar gesprongen. Dat was alles. Maar het hindert niet. Hindert niet? Maar hoort u ze mijn ingenieur. Nee, hindert niet, want ik heb nog een nee. chromosoom Hoe denken ze? Wat heerlijk. Ingenieur, het huis heeft naar schudden. De ruiten zijn gebarsten. De schermen liggen op de grond. En bovendien, de buurman ik had hem net nog aan de telefoon en hij klaagde en hij, hij dreigde. En ik ben net zo gelukkig. Ja, horen ze hem. U mag best gelukkig leven, maar dan zonder knal. En nou dat jullie toch allemaal bij elkaar heb. Bobby, als jij kouden graaft, maak ze dan ook weer dicht. Bertens maakt niet zo'n ontzettende cake met je pneumatische boor. En Jet zit niet zo luid te zingen als je pruiken maakt, hè? Oh, gunst, het is alweer 11 uur. Ga, alles opeten en naar bed. Wel Stapel. Serieus. Plan ook meenemen. Zo. Wel terug, Wel Ingenieur, alle scherven opruim voor u naar bed gaat. Juist, zuster. Wel rustig. Ik ben ontzettend boos op uw interieur ja? ja maar luister nou zuster Clivia Mijn uitvinding is gelukt En u weet toch waar het om gaat Ja Middeltje om van slechte mensen goede mensen te maken En dat heb ik nu gevonden Denk eens even in We geven voortaan alle lelijke karakters één tabletje En op slag zijn ze veranderd Ze worden nobel Sympathiek Braaf en goed. Ja, ja. Het kan wezen, maar zolang het knalt, geeft het alleen maar ellende. En u begrijpt toch zeker wel dat na die laatste ontploffing... dat meneer Boordevol nou helemaal razend is. En, en ik zou me geen raad weten als we hier het huis uit moesten. En daarom, ik wil het niet meer hebben, hoor. Ik zal mijn best doen. Een pepermuntje. Hm. Nou, graag. Maar dat, dat is helemaal geen pepermuntje. Dat is een middeltje. Wou je dat ook mee proberen? Ik zou niet weten op wie anders. Oh, maar, maar dan vindt u mij dus een slecht mens. Dan nee. ik. Oh, nou, zo. Nou, maar, maar, maar uw middeltje is toch om van, van slechte mensen goede mensen te maken. En als u het op mij wilt proberen... Oh, wat ontzettend gemeen. Na alles wat, wat ik voor u heb gedaan. Is dat uw dank? U mag hier in dit huis wonen. U hebt een hele kelder om in huis te vinden. Ja, maar luister eens. Overgeef het, mijn zuster Clivia. Wat heb ik gedaan? U bent helemaal geen slecht mens. Integendeel, een nobel mens. Hoe oh, moet ik dan nou met die tabletten? Tja, u bent af en toe een tikkeltje, prikkelbaar, humeurig en kortaf. En daarom dacht ik, kom, kom eens proberen. Baby, wat je Wat zegt u? Baby. Woordenvol. Hij Hij hoort Lorre. Mijn Lorre heeft zo'n fijn gehoord. Hij hoort de buurman komen. Die, die kan zomaar in het huis met een sleutel. Komt die de trap op. Nou zullen we er van lusten. Hou je vast. Hou je vast ingenieur. Dag meneer Woordenvol. Dag meneer Woordenvol. U doet vanachtig net of ik een beetje gezellig op visite komt. Dacht u dat? Dacht u dat? Nou, dan vergist u zich. Oh ja? Oh ja. Sante Clivia, ik zal u eens dus eventjes wat vertellen. Ik kan u helaas niet op straat zetten. Nog niet. Ik kan u niet uit huis zetten zonder goede, grondige, geldige reden. Maar nou, nog één zo'n knal en u gaat eruit. U zit weer zonder telefoon. Weer kapot door u, meneer de knalingenieur. Het spijt ons werkelijk ontzettend meneer Boor de hele nacht zonder telefoon. Als er een inbreker komt, ga ik de eerste politie opbellen. Waarom opbouwen. zou er een inbreker komen? Leest u geen kranten? Dagelijks inbreken, dagelijks. Maar we hebben het nou over u en uw helse uitvinding. oh kerel, ik zal je nog een beetje kraag geven. Oh, het schiet in mijn rug. Wat akelig voor u, hè, die rugpijn. Weet u oh. dat er een fantastisch middel bestaat tegen rugpijn? Hier, neemt u dit eens. Dus. Uitstekend afdoend. Oh, ja. ja, weet u het zeker? Kom, neem het gerust, meneer Boordevol. Zou ik het proberen? Nee, ik heb geleerd geen peperementjes aan te nemen van vreemde mannen. Schiet er een beetje uit, ook weer. En u hebt het tenminste de waarheid gezegd. Een rusthuis. Oh, ik had zo gedacht dat er hier aardige, bejaarde dames zouden komen. Rustige, breiende, deftige dames. Rijke dames. Dames verstand. En in plaats daarvan dit. Bah! Goeiedag. Wilt u misschien een kopje erwtensoep, meneer Boordeval? Ja, de soep. Nee, dank u. Ik heb nog een koude kip in mijn ijskast. Die zal ik straks nuttigen. Ertessoep is goed voor de gewone man. En doet u vooral de grendel op de voordeur tegen de inbrekers. Prost, Typisch buurman Boordevol. Altijd maar overdreven angstig. Je zou er zelf nog van gaan bemen. Maar die keer bleek Boordevol gelijk te krijgen. Midden in de nacht de Lorre plotseling een indringer aan. Inbreker! Inbreker! Ach Lorre, hoe kom je daar nog mee? Er is helemaal geen Inbreker! Inbreker! Ja. Maar Lorre had gelijk. Er was een inbreker het huis binnen <hij> Ik heb niets gedaan mevrouw. U denkt dat ik bij u wou inbreken, maar dat is een misverstand. Wat deed u in dit huis? Zeg op. Ik kwam, uh, heel toevallig, even langslopen. We wonen boven. U kwam door de dakgoot. Oh ja? Was het een dakgoot? Zitten we boven? Hé, hey, daar heb ik helemaal in gehad. Wat deed u in de dakgoot? Tja, plotseling bevond ik me daar. Blijf staan. Ik wil de politie. Mevrouw doe het niet. Ik ben geen gewone inbreker. Leg op de horen neer. Anders ga ik gillen en dan worden al uw kindertjes wakker. Ik heb geen kindertjes. Oh, nou, uw man dan. Ik heb geen man. Oh, nee. Bent u helemaal alleen in dit uh, hele grote huis? Vergis u niet. We zijn die hele grote, sterke mensen. Ingenieur! Ingenieur! Kunst ja, roem er nou een ingenieur bij, maar net zo gezellig met ons bijtjes. Wat is dat? Wat zou dat nou zijn? Is dat werkelijk een inbreek? Maar. Zal ik nog nooit gezien. Geen gewone inbreken, meneer de ingenieur, zoals ik al vergeefs probeer uit te leggen aan mijn vrouw hier. Wat heeft hij gestolen? Helemaal niks, meneer de ingenieur. En ik was ook geen zin van plan om iets te stelen. Ik bel de politie. Heel juist, doe dat! Wat de kans, alstublieft. Ik heb nog niets gestolen. Ik beloof beterschap. Ik wil alles voor u doen, karbeidjes opknappen, alles. Ik ben loodgieter ook. Hé, hey, wat heb je daar? Is dit van ons? Nee. Waar hebt u dat gestolen? Zeg op. U mag rust jij zegt. Ik heet uh, Gerrit. Waar heb je dat gestolen? Ah, ik begrijp het. Bij de buurman. Hiernaast. Is dat zo? Zeg op. Ja, mevrouw. Zuster. Waar lief. Ik ben zuster Clivia. Oh, aangenaam mevrouw. Zuster. Dus je hebt bij meneer Bodeval ingebroken. Vertel op. En toen. Nou, het zat zo. Ik had, uh, ik had daar in huis al eens een keertje een karweitje opbeknapt. En toen zag ik al dat zilver. En als ik zilver zie, dan ben ik net een ekster. Het is een kwaal. U weet wel, een ekster pikt ook alles weg wat, wat glimt. Ik heb het ook. Als het glimt, zal ik het hebben. Nou, ik ben bij hem binnengeklopen. En uh, er was iemand in de slaapkamer. En ik pikte de kandelaar. En net toen ik weg wou, kwam hij binnen. Heeft hij je gezien? Nee, het was te donker. Ik heb het raam uit, het dak goed op. En zo kwam het bij u op de dakgoot. En ik dacht, hij komt achter me aan. En daarom klopt het bij u door het raam naar binnen. Zodoende, hè? Oh, maar hij heeft je vast gezien. Hij komt je misschien wel na door de dakgoot. Nee, dan was hij hier al geweest. Ja. Oh, oh, lieve ingenieur en zuster, wat moet ik doen? Zal ik het terugbrengen? zeggen meneer, vergeet me, ik ben net een ekster. Nee, dan laat hij je arresteren. Natuurlijk niet, hij laat je opsluiten. Oh, waarom ben ik toch zo dom geweest? Ik ben zo ongelukkig. Ik ben een wees, weet u. En honger heb ik ook. Ik heb de hele dag nog niks gegeten. Het ruikt hier de soep. Ik ben een wees. Ach, dan zal ik even gauw, ga eens opzij in Dan ga ik even gauw een kopje hertensoep halen. Ja, dan mag oh, ik wel oh. naar de hertensoep gaan? Dat komt wel Die laat ik hier bij u. He? Heel leuk. Slim bedacht. Worden wij garen steers voor diefstal. Oh. Nou, wat, wat moet ik dan? Neem een pepermuntje. Mm -hmm. Vlak voor mijn erwtensoep. Nou, ik neem het aan voor na de erwtensoep. Zo! Daar was een lekker warm kopje zoep voor u. Maan, alstublieft, hoor. warm. Hey. Hé, wat is dat? Hé, huh? een pepermuntje. Heb je dat van die ingenieur gekregen? Is dat zo, ingenieur? Ik wil het niet. En u het? Ja, maar. Luister nou eens. als er ooit een gelegenheid bestaat om een middel te proberen, dan is het nu. Hij is een inbreker. Geen gewone. Dus geen goed mens. Nou, dat zou ik ongezien maar niet zo durven beweren. Van één zo'n tabletje wordt hij eerlijk, braaf, nobel, door en door goed. Hmm, het lijkt me net vervelend. Oh, Onzin, geloof het toch niet. Waarom mag ik het dan niet proberen? Het is toch geen vergif? Nee, dat moet je nog bij komen ook. Dit is een beklagenswaardige inbreker. Ik wil hem helpen. Waarom mag het nou niet? U Mag u het uitleven? Niet op mensen proberen. Probeer het dan op uzelf. Op uzelf. Ik ben goed. Ik kan niet beter worden dan ik al ben. Vooruitgaat. Slikken. Hm. Mag ik hebben? Heb het, ik heb een stuk worst in mijn mond? Luister eens. Verder kan je niet een beter mens worden zonder. Zomaar door goede invloed, bijvoorbeeld. Niet waar. Wel waar. Uh, niet waar. Ik ben het met zuster eens. Ja, door goede invloed zou ik zo'n goed mens worden. Zou u zien, als ik hier woonde. Ja, als we hem is in huis namen en als we is heel erg goed voor hem waren. Oh nee, nee, hij is net een extra. Dat gaat niet over. Zullen we erom bellen? U zegt nee, de zuster en ik zeggen ja, hè? We willen om die kandelaar... Nee? Oh. Ik vind de moeite waard om te proberen. Dus geen tabletje. Goed, jullie doen maar. Wij moeten hem tegenhouden als hij weer wil terugvallen... in zijn slechte gewoonte. Oh, ik zal zo mijn best doen en ik kan alles... ik kan timmeren en wieten en behangen. ...en loodgieten en kindertjes in slaap Oh, u hebt geen kindertjes. Nou, die kunnen komen. En als ik het weer krijg, als ik weer aan het inbreken wil gaan... ...dan moet u me tegenhouden. U moet zeggen Gerrit niet doen. Bébé, de boze buurman. Bébé. Wat zegt die? De buurman. Houd hem zeg dat we naar bed zijn. Gauw, gauw. Hij, hij zal me herkennen. Hij zal me herkennen. Kan ik nergens onderkruipen. Nee. Die voor de voorbevolking zegt dat hij bij me ingebroken is. Hij zegt met een heel klein kereltje. Hij me in het huis zitten. Laat me even zitten. Waar is het de boel, waar is hij? Zeg op. Waar hebt u het over? Met de waar heb ik het over? Moet je het even horen. Ik heb geprobeerd om de politie op te bellen, maar mijn telefoon is kapot door u. En toen ben ik de straat opgegaan om een agent te zoeken, maar die zijn er nooit als je ze nodig hebt. En toen kreeg ik een idee. Hij moet hier zijn. Oh ja, hij is door de dakgoot over. De dakgoot is hij bij jullie gekomen. Waar hebt u het over? Waar heeft meneer het over? Waar heeft meneer het over? Dat weet u heel best. Doet u nou maar niet dat u niks weet. Inbreker bedoel ik. Ja, ik heb hem duidelijk gezien. Ik zal hem zo herkennen hoor. Een klein, misdadige mannetje met een kakelbondpetje op zijn kop. Wacht eens even, zit hij daar soms onder? Waar hebt, u op gedaan? Waar hebt u hem verstopt? Waarom zou ik uw inbreker verstoppen? Ja. Is er iets? Is er wat weg? Is er wat gestolen? Nee. Ik heb alles nagekeken. Mijn brandkast, zilver, mijn kous met goudstukken. Alles was er. Mijn koude kip was nog in de ijskast. Alles was er nog. Nou, dan hebt u het misschien alleen maar gedroomd. Gedroomd, moet je dat horen. En ik was nog niet eens in bed... Maar ik ken u altijd medelijden met onmogelijke mensen. Altijd waardeloze niksnutten over de vloer. Wacht eens even. Ik hoor dat achter de kast. Ja, ja. Horst, daar mag u niet zomaar in, hoor. Oh, nee, mag ik daar zomaar niet in? En waarom mag ik daar dan niet in? Hm? Daar slaat iemand. Een oude dame. Hm. Een patiënte. Onzin, u hebt helemaal geen oude dame in huis. Ja, zeker. Uh, mevrouw Redeschausé. En, en u mag wel stilwezen ook, want anders maakt u haar wakker. Wie zei u? Mevrouw Rede de Ze logeert hier diep in de zeventig is Ja, en ze heeft een heel groot buiten. En ze heeft veertien bedienden. En een Rolls-Royce met een chauffeur. En ze is schat en schatrijk. Nou, als ze nou zo'n groot landhuis heeft... en een Rolls-Royce met een hele grote chauffeur... dan begrijp je niet waarom ze hier is... Nou, kijk, eh, vroeger toen, eh, toen is ze erg ziek geweest. En, en toen heb ik haar verpleegd. En nou, ik geloof logeert ze hier. Niks van. van, helemaal niks. Waanzin, leugens. Wat een ellende. Gelukkig had Gerrit in het opkamertje alles gehoord. Ik hoopte zo dat hij zich zou vermom. En dat hij de mooie avondjapon aan zou trekken die daar toevallig ging. Nee, oh, jullie me worden gek. Ik ga kijken. Ik weet zeker dat achter die deur mijn inbreker zit. Joom, open. En daar kwam een dame uit het kamertje. Gerrit, vermond als mevrouw -de Chaussee. Wat een afschuwelijke herrie is het hier. Dat is maar op een landgoed gebleven. Wie bent u eigenlijk, meneer, zo'n afreuze herrie te maken in een keurig huis? Mevrouw... Neemt u me niet kwalijk, ik dacht. Uh, uh, dit is meneer voor mevrouw Redeshaussee. Sorry dat wij u wakker hebben gemaakt, mevrouw. <laughs> Spijt me oprecht, mevrouw, dat ik u gestoord heb. Mijn excuses, ja. Ik dacht namelijk dat. Uh, nou ja, dat doet er ook niet toe. Zullen we gaan zitten? Graag. Mm -hmm. Zuster Clivia, is er wellicht nog echte soep? Ik denk dat meneer vol ook wel een bordje lust. Ik zal het even gaan halen. Maar het is een welkome afwisseling, hè? Mm -hmm. Echte soep. Als je altijd fondant eet en kaviaar en grieft... vind je ook niet meneer vol? Oh, zeker, ja. ja. Mm -hmm. Hoewel, zo in het holst van de nacht. ...bekomt het me niet zo goed. Nee, ik heb namelijk niet zo'n beste gezondheid. Is het werkelijk? Oh, wat vervelend. Altijd terugklachten. Oh, is het niet toevallig? Precies wat ik zelf altijd gehad heb. Ja, en ik moet u meteen zeggen, meneer Bodeval... ...wat u doet is bijzonder onverstandig. Hoe bedoelt u? Wat doe ik dan? Schreven. gaan. U opvinden en naar binnen vallen. Behalve dan dat het ongemaneerd is en vulgair... Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om uw gezondheid. U hebt het zeker hier heel... mm. oh. en hier. Heel... <laughs> ja, ik heb het ook allemaal gehad. Oh, ja. Maar sinds mijn keur is het helemaal over. Wat was dat dan voor een keur, mevrouw Ré-José? Punt 1. U niet driftig maken. Niet schrijven, u niet ergeren. Glimlachen. Zo, doet u mij eens naam, uw <totstuk> Juist, ja. <totstuk> Punt 2, gymnastiek. Ja, voorheen zat ik altijd in mijn Rolls-Royce en liet me rijden. Ik verzette geen voet. Tans loop ik elke dag om een hele landgoed heen. Oh ja, ja u hebt een landgoed in Drenthe, heb ja, ik gehoord. vlak bij Haarlem. Mevrouw bedoelt vlak bij Assen. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, mijn geheugen laat me wel eens even in de steek. Ik ben namelijk diep in de 78. Ja, hmm. Mevrouw heeft een verrukkelijk landgoed. Hmm. Met bomen eromheen ja. en vijvers. Hmm. Zijn herten, fazanten en wilde zwijgen. Die ik altijd zelf voed. Persoonlijk, uit de hand. Jazeker. Dagelijks ga ik wilde zwenen voeden. Vroeger deed ik het altijd per rolschooi, stand te rond de tennisbaan. Mm. Twee grote zwembaden. Ja, u moet niet overdrijven, ingenieur. Het is maar één. Ik hou niet van overdaad, meneer Boerderval. Ja, en dan loop ik elke dag nog eens naar Haarlem. Hmm, assen bedoel ik. Mm, en daarom heb ik nooit geen rugklachten meer. Ja, weet u wat u moet doen, meneer Boerdeval? Mm. Voor het naar bed gaan, 20 diepe kniebuigingen. Mm, staat u eens op. Kamerjas uit. Helemaal. Helemaal, meneer Boerdeval, zo. Ja, dat gaat al heel goed. En nu doe ik het u voor en u doet mij na, ja? Goed zo. Uh, dieper. Oh. Nog dieper nu. Oh. Juist. <laughs> en nu met de knieën gestrekt, de toppen van de vingers plat op de vloer. Zo. Kijk maar. Oh. Juist. Oh, ja. Oh, ja, oh, dat gaat al heel aardig. <clears throat> Oh, zo, dank Ik sta gesteld, mevrouw Redenshawsee, dat u dat allemaal zomaar kan op uw leeftijd, oh. diep in de 78. U vijf. zult eens zien, meneer Bodevol, hoe jong en gezond u hiervan wordt. Dacht u? Mm, zeker. Ja. Ach ja. Uh. Meneer Boerdeval, hou hmm. uh, dus goed in de gaten, niet meer driftig zijn en altijd oefeningen. Vertelt u eens, meneer Boerdeval, droomt u, er? Uh, hebt u nachtmerries? Nou, u het erover hebt, hmm. ja, toevallig vannacht. Hoewel, ik weet niet of het een droom geweest is, Nee. Er was namelijk een inbreker bij me. Ja, ik was het totaal vergeten door uw charmante optreden, maar er was een inbreker. Ach, Bel nee, dat heb je gedroomd. Had ik ook altijd, ik droomde ook altijd van inbrekers. Ja. Huus, ja. Ach. Oh, nee, dank u niet. Nee, geen ertessoep voor mij. Ik heb nog thuis koude kip. Het was geen droom? Nee. Nou, ik dacht dat er niets bij mij gestolen was, dit is bij mij gestolen. Alsjeblieft, dan weet ik het zeker. Ik ben niet gek. Hmm, dat is het cadeautje wat ik voor zuster Clivia heb meegebracht. Ja, dat heeft mevrouw van Morgen voor mij meegenomen. Heb u er net zo één? Net zo één? Hebt u er net zo één? Dit is Het is mijn kandelaar. Zo bestaat er maar één. Ach, wel niet. De winkels in Haarlem staan er vol van. In assen bedoel ik. Mm. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Hartelijk dank, lieve mevrouw, mm. dat u dat voor mij hebt meegenomen. U nou. bent altijd zo goed voor me geweest, zuster. Zuster Clifia ja, heeft mij altijd probeerd. Jarenlang, tot mijn dood toe. Ik bedoel, mm. tot ik beter was. Ik ga daar weer naar huis. Ik ga kijken, ik moet zekerheid hebben. Doet u niet zo dwaas, meneer ja. Boldenval? Natuurlijk staat die kandelaar waar hij stond op uw kastje. Ja. Ik bedoel, waar hij stond. Mm hij -hmm. blijft u nou hier? Spelen we een gezellige partijtje, klaar voor bragats? Nee, ik ga kijken, dadelijk. Wacht even, ik ga met u mee. Misschien bevindt die inbrekers zich nog bij u thuis. Door de dakgoot, Goud. Goud door de dakgoot. Dan ben je er eerder te nemen. met die jurk. En, ja. Oh, wat een ramp. Vlug, Terwijl de ingenieur en meneer Boordevol de voordeur uitvloon... ...nam Gerrit de weg waar langs hij gekomen was. Gauw zette hij de kandelaar terug op de plek waar hij hem kort daarvoor gestolen had. Maar ach, heden, hij kon niet meer op tijd wegkomen... Toen de ingenieur en boordevol de slaapkamer binnenkwam... lag Gerrit in avond gewijd onder duurman's bed. Nou, wat heb ik u gezien? Uw eigen zilveren kandelaar. Hij staat er nog net zo, alsof hij nog nooit is weggeweest. Gelooft u nu dat u gedroomd heeft? Nee, Zeer bijzonder. Zou het echt een droom geweest zijn, denkt u? Een soort nachtmerrie? Kom, meneer Borevold. We gaan weer terug. Ik Moet uw ertenshoek nog opeten? En we gaan naar ons huis toe. dan gaan we een spelletje doen met mevrouw redis als ze nog niet aan bed is. Terug? Ja. Met u mee terug? Mm -hmm. Nou, nee. Nee, ik geloof niet dat ik het doe. Nee, ik ben te vermoeid. Ik ga naar bed. Ik kan niet meer. Ik ben zelfs... Te vermoeid om een koude kip nog te nuttigen. Oefeningen, ja. Ik zie je het? Altijd met uw gezicht naar het oosten, meneer Boerenvol. Anders helpt het. Even. Is dat het oosten? Mm -hmm. oh. oh. oh. oh. Nee. Nee, het is, het is te vermoeiend. Ik volbreng het niet. Ik ben de laatste tijd toch al zo buiten adem. Ik ga, ik ben, ik verzoek u mij alleen te laten, ingenieur. Bedankt voor uw hulp. Eh, eh, en goeie nacht. Eh, maar kan ik nog niet iets voor u doen? We zouden samen op de gang wat oefeningen kunnen maken. Nee. Er is meer ruimte. Laat u mij maar alleen. Goeie nacht. De ingenieur had Gerrit al zijn leven. We zouden ook een stukje kunnen wandelen. Het was nog een ontzettende toer om Boordeval de slaapkamer uit te kwijnen. Gaat u weg, alsjeblieft. U mag u niet opwinden, meneer Boordeval. U weet wat mevrouw redes gezegd heeft. Druk, dadelijk. Neemt u me niet, kwalijk, Maar de kat zit op de gang. De, de kat zit op de gang. Ja, daar hoort hij te zitten. Daar zit hij altijd. En nou, gerukt Bas. Neemt u me niet kwalijk? Het is maar een vraag. Maar is het ook normaal dat de kat een hele koude kip in zijn bek heeft? Ja, ik, ik vraag het maar. Wat? Oh, nu kunnen we nog best opeten. Er zijn nog hele stukken goed. Hoe komt de kat in de koolkast? Zou ik wel eens willen weten. Ja, die moderne katten van tegenwoordig zijn zo technisch. Nou, meneer Bordeval, ik, ik zal u niet langer ophouden. Goeiedag. Och, gelukkig. Ben je daar? Is het goed gegaan? Al, oh, uren heb ik onder het bed gelegen. Uren. Och, Nou. Je hebt ons wel ontzettend ver. Ik ben boos op je, hoor. Ja. Oh, die ellende die je onverzorgd bent. Ik Livia. Het spijt me ontzettend. Ik weet niet of het wel de moeite waard is om het nog verder met je te proberen, hoor. Nou, u, u zult het zien, zuster. We moeten sparen. Wat? Waarvoor? Voor een hele koude Kip. Waarom? Ik heb de kat een hele koude kip gegeven van Boordevoor uit de ijskast. Ja, om hem weg te lokken. Ja, ik kon niet anders. Maar we moeten er wel voor zorgen dat hij morgen een nieuwe koude kip krijgt. Ja, ik zal die kip voor u verdienen. Ik, ik, ik zal werken en karweitjes opknappen en verdien ik centen zat en dan af en toe nog een klein inbraakje. Ja. Hoei! En dan zal ik nog dit zeggen. Jij mag iedere maand mijn zilveren theelepeltje stelen, Als je ze de volgende dag maar weer teruggeeft. Ja. Ja.